Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een nieuwe Russische aanval op de Oekraïnse stad Gerson... zijn zeker vijf doden en twintig gewonden gevallen, zegt de Oekraïnse regering. De zuidelijke stad Gerson werd onlangs bevrijd na maandenlange bezetting. Russische troepen zijn uit de stad verdreven, maar zitten nog vlakbij... en voeren regelmatig beschietingen uit. Een medewerker van de Oekraïnse president Zelensky heeft opgeroepen tot de vernietiging van Iraanse drone- en raketfabrieken. In de afgelopen maanden is de energievoorziening van Oekraïne door Rusland aangevallen, onder meer met drones die in Iran zijn gemaakt. Iran spreekt tegen dat het Rusland bewapent. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Oosterwolde in Friesland zijn vannacht twee mannen om het leven gekomen...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 Ver na middernacht was iedereen bevrijd. De oorzaak van het stilvallen van het nieuwe reuzenrad in Enschede wordt onderzocht. Het weer bewolkt, vanuit het westen klaart het op. Vanmiddag af en toe zon. Kerstavond verloopt droog, maar vannacht kan er wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Met menu. nu nu Oud-Zandvoort Wanneer het lekker weer is, de natuur in pleide lach Hapbaas is mooie de en maagbusje voor de dag De meisjes maken stijve jatjes in haar haar De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer ik gaan naar de partijen, en waar die naar de vader, verkeer. In de die kleine Kees gegraven had. En vader staat de vriendelijke bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man aan oude zijze sluimer is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst een tilt, bevreesd is weer haar je op, gewoon. Maar potlood roept ze geel, de zee zit in de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 Prachtige mappen met uh, heel veel uh, re reproductiemateriaal van uh, kunstenaars. En daar uh, hebben wij echt heel veel mooie ding, plaatjes kunnen vinden van Zandvoort onder andere. En er werd eigenlijk altijd gezegd van... Uh, ja, in Zandvoort, daar kwamen de kunstenaars niet. Het was te arm. Uh, men vond het eigenlijk niet... Uh,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 Make the yule tide gay. The fates alive Hang a shining star Upon the highest bar And have yourself A merry little Christmas night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 de weerwar van straatjes, zeker in de noordbuurt, uh, vast te leggen. En um, naar nou, een van die uh, een van die werken wat, wat, wat ja, dat, is, dat kan ik het luisteraar dan weer niet zien, maar het uh, hangt in het uh, in het uh, Sanford's uh, Sanford's Museum. Museum. Dat is van uh, Texera ja, de Mattos.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 Altijd zag je dat hotel. En dus aan de achterkant keek je dus inderdaad zo op de Noordpurt. Dus dat was echt een van de redenen waarom men naar Zandvoort kwam. En die meneer Texer en de Mastos, was dat een buitenlander of was dat een Nederlander? Dat was een Nederlander, ja. Hij woonde in Amsterdam. En ja, hij is dus rond die tijd...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 Zocht. Nogmaals, Anna Marjon, bedankt voor je komst. En luisteraars, tot volgende week.